Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Zorgverleners hebben het druk door allemaal schaatsongelukken. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht heeft te maken met een piek. En ook Friese huisartsenposten zijn overbelast. De telefoonlijnen van de vijf posten in de provincie zijn nauwelijks meer te bereiken. En er wordt opgeroepen om alleen nog te bellen bij ernstige verwondingen. De artsen zien vooral veel gebroken polsen, heupwonden en hersenschuddingen voorbijkomen. Gelukkig waren er ook mensen bij wie het ze wel goed ging. We waren al om acht uur op pad, dus het is nu het is op. Ja, de benen zijn leeg. De benen zijn leeg. Het ja, was alles waard. Het ja. heel mooi. Bij het RIVM zijn afgelopen dag ruim 4200 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Zo'n 140 minder dan gisteren, maar wel meer dan het gemiddelde van afgelopen week. De bezetting in de ziekenhuizen daalde tot onder de 1900. Op de Grote Markt in Breda zijn vanmiddag honderden carnavalsvierders weggestuurd door de politie. Buitenlopen in je kostuum is niet verboden, maar stilstaan wel en het werd toch wel echt te druk. Maar weggaan, als het gezellig is met een pintje in je hand, is toch lastig. Moet je weg? Ja, wij moeten wel weg, hè. Hoezo? Ja, kijk maar. Dat ziet je wel, hè. Houdoe, hè. Houdoe, jongen. Alaaf. Volgens Omroep Brabant bleef de sfeer goed en luisterde iedereen naar de oproep om door te lopen. Het coronavaccin van het bedrijf AstraZeneca wordt binnenkort getest op kinderen. Kinderen worden meestal niet erg ziek van corona. Toch vinden onderzoekers het handig om te weten of het vaccin ook bij hen goed werkt. Als het zo is krijgen ze in de toekomst misschien ook een prik. Emma en Elise vertelden eerder aan het jeugdjournaal dat ze zoiets wel zouden willen. De een heeft de spierziekte en de ander Q-koorts. Daarom zitten ze thuis. Ik en een beetje eenzaam. Ja, alleen via Skype heb ik eigenlijk contact. Ik hoop eigenlijk dat we gewoon gaan zorgen dat de kwetsbaardere kinderen ook gewoon... Vaccineerd kunnen worden. Volgens de kinderen is de aandacht nu niet eerlijk verdeeld. Meestal alleen maar veel volwassenen. En er zijn nog heel veel kinderen op de wereld en ook kinderen zoals mij. Het weer dan nog, de temperatuur ligt rond het vriespunt. Komende nacht opnieuw flinke vorst. Morgen overdag een graad of 2. Zum verkeersopding. Dit is Dennis Mooie van de ANWB.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 Ja, en eh, toen was er weer een probleempje. Want de cd-speler wil het niet doen. En die blijft erdoor geven. Nou, lekker dan. Techniek dan voor niks. Toch nog iets wat werkt.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 Dus we komen elkaar naar de... dan Stef Bos en papa, ja. Ik zou zeggen allemaal een hele goede avond, of nee ja, goedemiddag, ik moet er nog steeds aan winnen. Ja, het, we zijn alweer een week verder, maar het, ja, het wint vanzelf. We gaan lekker een, een, een, een nummer draaien van, ja, hoe heet die ook alweer? Leonard, go in uh, en yeah, ja, dance me the, to the night of the end of night of love. Of gooit er maar wat, ja. entertainer voor jullie, tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is hij goedenavond. En uh, ja, goedemiddag. Als je zit eten of gaat eten, eet smakelijk. La, la, la, la, la, la, la. En als je een verzoekje aan wil vragen, dan kan dat ook hoor. door even een mailtje sturen. Ga naar www.zfmartiesten.nl En bellen mag ook natuurlijk. 6.9, 104.5 op de kabel. DAB Plus 6A. Dance me to your beauty With a burning violeum Dance me through the panic Till I'm gathered safely in Lift me like an olive branch And To the end of love Let me see your beauty When the witnesses are gone Let me feel you moving Like they do in Babylon Show me slowly what I only know The limits of And dance me Oh, Low Dance me to the wedding now. Dance me on. Very tenderly and dance me very long We're both of us beneath our love We're both of us above And dance me to the end of love Yeah, dance me to the end of love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 Hier bij ZFM Entertainment View. We gaan lekker verder met uh, Stef Hoorn en jij hoort bij mij. Op gevoel sla je een weg in. Dat brengt niet wat je. Hoop Telkens opstaan soms met weer zin En weer kijken hoe het loopt Vele uren, vele dagen Leren over goed en kwaad Soms een antwoord op je vragen En je leert staan weer pas Ik ben Stef Oren en jij hoort bij mij hier vanaf de tolweg 10A 106.9 en 104.5 op de kabel. Natuurlijk TV-krant en digitaal 40. Ze, uh, ja, en dan DHB Plus uh, 6A hebben we ook nog. En we hebben telefoon en we hebben mail. En als je een verzoekje wil vragen en dat kan, dan moet je even gaan naar www.zfmartiesten.nl En uh, ja... Uh, we gaan eh, ja, een, een blaadje draaien van... Eh, we zouden hem eigenlijk bellen, maar... Ja, eh, we krijgen hem niet te pakken. Leslie Roslag en eh, zijn single heet Dyla". Oh, Daila. Daila, Daila, Daila, Daila, Daila, Daila. Ik jou gevonden, het is en blijft een wonder. Je wil niet weten wat ik voel. Ik ben ondersteboven, dat moet je echt geloven. Je wil niet weten wat ik voel. Geloof me, geloof me, ik ben ondersteboven. Kom jij dichterbijne, begin je weg te kwijnen Ik zal je vermijden, waarmee mag ik beginnen en sla mij. Af Dichter bij me, begin ik weg te kwijnen Ik zal je beminen, mij mag ik beginnen? En sla mijn arm om je heen We zijn langer samen en ik kan je beamen Jij bent de liefde van mijn leven En steeds als je me aankijkt, voel ik die verliefdheid Het is een droom die echt bestaat Geloof me, geloof me om je bij me, je weg te kwijnen Ik zal je verminen, maar meer mag ik beginnen? En sla mijn adem om je. Heen. Oh, oh daa, daila daila oh, daila daila daa, daa, la, la, la, la, la, ja, Leslie Rosbach was dit. Helaas, ja, helaas kunnen we hem niet bereiken. En uh, ja, we kunnen daar toch ook uh, niet te lang bij stil gaan staan. Want we moeten door. En uh, zo ook Marloes Oosting. En er komt een andere tijd. Nou, volgens mij was hij er al, toch? Ja. Zo, dat was het dan Marloes Oosting en er komt een andere tijd. Ja, maar dat is altijd. Hè. Ja, dat is, dat is voor mij een standaard zinnetje. Ja, ik bedoel, morgen is ook weer een andere tijd als vandaag. Zo is het toch? En uh, ja, we gaan naar de nieuwe van uh, Roy Donders. De stijl is uit het uh, oosten en uh, of het zuiden. Nee, het zuiden was het. Ja, dat was het. En uh, halte onbekend ik zou zeggen, blijf Samen, lekker luisteren. Want tot uh, 7 uur ben ik bij u. En voor verzoekjes kunt u naar www.zfmartiesten.nl En bellen mag ook natuurlijk. Maar als je een uitzending wil, dat kan. Hoe zit het met jou? Zou, want ik ken bij jou Dat was hij dan en uh, ja de, de rooidonders ja en Halte onbekend. We gaan lekker naar snelle en hebben over uh, met met Ronnie Flex in de schuur. Ja. Iedereen is ergens diep van binnen toch geboren om te winnen. Kom op jongen, gooi je solie op het vuur.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 de oogsten we zelf nog saaier, jongen, niets is wat het lijkt. Geloof me, ik heb net als jij de zeilen in de storm, voordat het aankwam wij. zoals wij in ons paradijs. Om zon als wij konden worden wat wij zeggen geworden, dan lijkt het in jouw paradijs. Misschien op zijn tijd, onbegonnen, maar. Iedereen is ergens diep van binnen, toch geboren om te winnen. Kom op jongen, gooi je soli op het vuur. Want ik ben ook de school en ik had ook geen plan. Ik was liedjes aan het schrijven in de schuur. Je bent een gezeig zat, dat kom van de zijkant. Maar jij hebt zelf toch je handen aan het stuur. En kijk eens naar mij dan, ik doe wat jij kan. Want ik was liedjes aan het schrijven in de schuur. Oké, okay, ik snap die. Vijf liedjes in de schuurtje yeah, yeah. deed het never nooit voor de money nee ik was puur yeah, yeah. kijk ik had boas van de pizza. hij bracht die bam bam bam bam en daarna was helemaal outfit opeens duur was yeah. wij in ons paradijs zonnen als wij konden worden wat wijs en we worden dan lijkt het niet op paradijs misschien op z'n Van binnen toch geboren om te winnen? Kom op, jongen, gooi je zolie op het vuur. Want ik ben ook de school verbannen. Ik had ook geen plan. En ik was liedjes aan het schrijven in de schuur. Je bent gezeikersachtig, dat komt van de zijkant. Maar jij hebt zelf toch jou aan het stuur. En kijk eens naar mij, kan ik doe wat jij kan? Want ik was liedjes aan het schrijven. Aan ik was liedjes aan het schrijven in de schuur. In de schuur. Nou, ik niet hoor. Ronnie Flex is sneller. Wat een heerlijk nummer is het eigenlijk. Het is sowieso een pause om hier te staan natuurlijk op de tolweg Tina. En uh, ja, heerlijk. Hoor. Hey, ja. Federico, hele goedemiddag. een hele goede middag. Een hele goede middag. Hi jongen. Hi. Hi. Jij wilde een plaatje aanvragen? He? Ja, zeker weten dat ik dat doe. Oké, okay, en, en welke was dat? Het was een van Disturbed. Disturbed? Sound of Silent. Aha, ja, heerlijk nummer. Heb je de radio aan? Uh, ja, ik zat momenteel lekker mee te luisteren. Hè. Altijd hè. probeer ik dat wel te doen, maar ja, soms dan gaat dat even niet natuurlijk. Nee, is dat op je app of is dat via je iPad? Uh, ik luister altijd via mijn iPad en soms dan doe ik het streamen van mijn tablet naar de televisie. Aha, en daar zit een speaker aan, aan vast aangesloten. Nou, de de, de luidspreker zeg maar. Dus, uh, oh, oké. Okay. Ja, zeker weten we van topkwaliteit. En ja, ZFM Zandvoort natuurlijk wel de beste radio van Zandvoort, hè. Ja, en dat je dat uh, natuurlijk helemaal daar hoort, hè. In, uh, in Gelderland. Ja, zeker. ja, ja zeker en altijd leuk. Weten, maar ja, altijd dat leuk dat je meeluistert. Ja, zeker weten. Ik luister altijd mee vol trots en vol plezier natuurlijk. Ik geniet ervan. Zo is het. Hey, nou, uh, uh, yeah. uh, ja, dan gaan we hem lekker draaien voor je. Dus ik zou zeggen, uh, sluit hem aan en... Uh, Zet hem lekker hard. Ja, nou ja, hier, uh, luisteraar. Hier komt hij dan. Disturbed Sound of Silence. Dit is hem, hè? He? Ja, zeker weten. Ah, Oké. Okay. Hey, groetjes. Een fijne avond. Ja, en een goed weekend, ja. hè? Dankjewel, gelijk. Dankjewel. Oké. Okay. I've come to talk with you again, Because Softly creeping, left its seeds while I was. Sound of Silence, aangebracht door Federico. En we gaan lekker verder met Jannes. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Mijn liefde is alleen voor jou. I hey. Dan straalt er een licht, dat ben jij, het voelt al zo. Een engel, dan waakt over mij, en dat gevoel. Yeah. I'm dying for dat dan hoort, dan uh, ja, moet ik dan uh, toch weer denken aan uh, 14 februari. Ja, van Valentijnsdag. Daar is dus echt zo'n nummer voor. Entertainer voor jou, tot de klokjes van uh, 7 uur. Mijn naam is Fred Heij en ik zou zeggen ja, een hele goede middag is het nog. Hè? Ja. En uh, we gaan even naar onze zuidenbuur, Evelien Kanot en droog mijn tranen. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij, want ja... de gezelligste muziek komt toch allemaal hier vandaan... door je speakers heen vanaf de tolweg, Tina. Ja? Kom maar, uh, Evelien. Je mag, hoor. Dan ga ik nog eventjes van het gebakje genieten van, uh, van Rob natuurlijk. Onze Rob is jarig. Ik zag jou staan. Die blik heeft het gedaan Je nam een hart en zoveel meer Nummer. Evelien Kanoot. En dat allemaal hier vanaf uh, de tolweg uh, Tina, ja. Evelien Kanoot En droog mijn tranen En uh, ja, je hoorde hem al We hoorden tenminste We hoorden hem op de achtergrond Rick, Rick, waar zit je? Ja, het komt een beetje ver weg Ja, ja, ja. Hey, uh, ja We bellen jou natuurlijk vanwege jouw uh, jou single Nieuwe singel. Wat uh, voelt dit goed? Ja, ja. En wacht hoor, je ja, hapert een uh, beetje. Ik denk, hoe lang is hier nou uit? Ik zou het zo of vijf 6, iets? Eh, vijf, per week? ja. Uh, ja, je, ja je, je, je, je voelt een beetje weg, Rick. Oh ja, uh, ik loop eens even ergens anders in. Je staat net in een ja, nou hoor ik je beter. Ah, kijk. Ja, dat gaat een stukje beter. Ja. ja. Hey, Hij en, gaat goed, ja. Dat is niet meer ja. een single, ja. Ja, 5,5 weken oud, en uh, uh, ja, hoe, hoe zijn jullie erop gekomen eigenlijk? Laten we het zo stellen. Ja, maar ja, het, ja je kunt, we hadden eigenlijk een feestplaatje klaar liggen, maar ja. Nou ja, toen hadden we zoiets de cafés zijn natuurlijk dicht, je kunt helemaal niet feesten, dus ja, uh, het heeft eigenlijk niet zoveel zin om eruit te brengen, dus uh, we hebben toen gedaan toen hebben we ze zelf uit de van, weet je wat we doen, we brengen er gewoon wat radio vriendelijke plaat uit, en, uh, ja. hè, ook om een beetje maar een goed gevoel met mensen achter kunnen te laten. Uh, ja, toen hebben we maar gekozen om een, om een ander single's op te nemen. En die andere nog even te verkeren. En ja, zo zijn we eigenlijk een beetje opgekomen. Ah, oké. Okay. En de, de, de tekst en dergelijke, uh, ja. Da, daar ben je zelf voor gaan zitten, of? Ja, de tekst heb ik zelf geschreven. Ja, dat klopt, ja. Ah, oké. Okay. Ja, en, en, en wat. Uh... Wat legt er nog meer op de plank? Dat doe ik, echt, dat doe ik eigenlijk bij al, al mijn singles. Mijn laatste drie zo, over aan mijn hoofd heb ik zelf geschreven. Dus uh, ja, ik schrijf ook voor andere artiesten. Dus uh, ja. ja, dat vind ik ook leuk om te doen. Ja, ja. ja want uh, daarom zeg ik, wat, wat, uh, wat heb je nog meer op de plank? Uh, zit er nog wat aan te komen? Ja, nou ja, er is toevallig uh, twee weken geleden een canvas singeltje uitgekomen. Drink een biertje met een Frans. Ja, en, uh, ja hey, op de melodie al... van uh, single singeliedje voor me. Ja, ja, ja, klopt inderdaad. Ja, dat het is een inderdaad. Alleen dan, natuurlijk ben ik andere tijd, natuurlijk eh, ja, ja. Een uh, in een carnavalsjasje. Ja. Uh, ja. ik kon het toch niet laten om, uh, om een carnavalssingel uit te brengen. Dus we hebben dat toen toch maar gedaan. Ja, ik bedoel, dus, we, we, we kunnen hem altijd nog uh, volgend jaar ook draaien, Erik. Carnaval komt ja, altijd terug. Dat hoop ik wel. Eh? Dat hoop ik wel dat hij dan ja. even meegaat. Ja, toch? Ja, <laughs> ja joh. Nee, maar ik bedoel, ja, we gaan er vanuit dat de carnaval volgend jaar gewoon lekker door kan gaan. Ja, ik hoop het echt hoor. Want het is, kijk, we hebben nu een aantal. Ik kom nou toevallig met van een livestream af. Ja. En eh, dat is natuurlijk allemaal wel leuk. En goed dat iedereen. Eh, dat er toch mensen mensen zijn die de nek uitsteken en een initiatief nemen om iets te doen. En ja, daarvoor ja. ook investeren natuurlijk. Want zo simpel is het, is het natuurlijk wel, omdat het allemaal geld kost. Ja. En, ja maar ja, uiteindelijk wil we toch maar één ding. En dat is eigenlijk gewoon weer. Dat allemaal normaal, ook, dat we gewoon weer naar het TV kunnen. Ja. Je, je, je zegt net. Je komt uh, van een livestream af, zei je? Ja, ja, ja, in Schaik zijn we net geweest. oké. Ja, ah, okay. ja en en... daarvoor zaten we in Boksel, dus hadden we ook nog een livestream. Dus ik heb er best wel wat water, dus uh, ik denk wel iedere dag een stuk of drie, vier. Dus dat gaat wel lekker. Ja. ja ik, ik, ik, ik, ik dacht even ook dat je zelf een, een, een livestream had, uh, Rick. Nee, nee, dat doe ik niet. Nee, ja, kijk het is. Omdat we een half uur, uh, ja, op Facebook mensen gaan we opmaken. Ik vind het wel leuk een paar nummers te komen doen. Nou ja, op YouTube uh, dan, hè. Uh, weet je? Uh, misschien ik zeg op YouTube dan, hè. Als je uh, een ja, uh, ja, niet per se, maar weet je wat het, wat het is? Uh, mensen blijven echt een half uur kijken, denk ik. Want ja, je kunt niet overbrengen waar je natuurlijk live zou kunnen overbrengen op een podium. Um, maar mensen vinden het wel leuk om echt wat te kijken. Of zo. Maar, ja, het geluid op Facebook, ja, alles wordt platgedrukt. Dat is ook niet allemaal ideaal, natuurlijk. Nee, nee, nee. dus. Uh, ja, daar moet je allemaal een beetje rekening mee houden, vind ik. Dan. Dus uh, dat doe ik ook als ik moet optreden met, met livestreams. Maar ja, voor de rest, uh, ja, het is toch wel goed als je iets doet ja nou ja ik zeg daar, daar zei ik ook eh, YouTube eh, ja daar kan je enigszins het geluid eh, zelf nog een beetje aanpassen ja klopt ja ja ja, ja en eh, ja de een eh, doet het wel de ander niet nee, het is, nee ja kijk ik weet, weet wel ik heb een aantal artiesten die doen het iedere week ja, en dan, ja, ja dat blijven <laughs> mensen toch wel naar kijken maar ja. Nee, ik, ik, ik heb er niet veel mee. Je moet het zelf ook leuk vinden. Hè. Dus, ja. uh, kijk, en ik vind dat met, met zo'n live streaming gewoon. Ja, ik sta voor een cameraatje, je hebt ook geen interactie met, er komt niemand. Nee, nee, ja, dat, dat, de, dat is het ja. enige inderdaad wat, uh, wat dan wegvalt. Ja. Ja, ja, dan... ja dat wordt heel makkelijk over gepraat. Hoor. Ja, het is toch gewoon leuk om op een camera te dringen? Ja, dat is gewoon echt heel anders. Dat is gewoon niet waar. Dat nee, is gewoon niet, niet zo leuk als gewoon om echt om, op om te treden. Dus, ja, ja ik, ik heb zoiets van, ik doe dat niet. Hè. Ik heb wel ervoor gekozen om toch twee singles nog uit te brengen ja, nou ja, ik, ik bedoel net zoals vrienden, als, uh, vrienden van Amsterdam Live, dat uh, ja, dat is toch wel, was toch wel geslaagd, laat ik het zo zeggen. Ja, zeker, nee, maar ja, dat was ook wel een, een beetje een ander niveau, was ja. uh, ja, die, vrienden van de radiostation of zo, weet ik veel wat, maar ja. die, uh, ja, die hebben het helemaal leuk gedaan en uh, ja. Ja, die, hebben, die, die, hebben, die zijn er ook wel echt serieus voor gaan zitten natuurlijk, dus dat is leuk gedaan. Ja, we hebben hier in Eindhoven ook een aantal livestreams is ook heel goed gedaan. Ja. gedaan. Uh, bij Hoevera's Licht en Geluid hebben ze daar uh, altijd neergezet, van die grote schermen hebben ze neergezet. En met professionele tv-camera's hebben alles opgenomen en ook bij het Eindhoven's Dagblad wordt er allemaal uitgezonden, dus dat hebben ze echt goed gedaan. Ja, dat ja, ja. Ja, is altijd leuk. En we hebben we gewoon net wat met sferen, sferen, no? Ja, ja. ja. Ja, dat is net even iets anders inderdaad. Maar ja, of je, of je er inderdaad alleen voor staat voor een camera. En uh, hey, je zingt uh, je zingt een paar liedjes. En uh, ja, dat is inderdaad anders. Net wat je ja. zegt, die interactie mis je. En, uh, ja. ja, precies. En ja, een, een nummer waar je nou uitbrengt valt ook heel anders, hè? Maar we breng je een nummer uit. En die, die, die valt dan bij een heel ander publiek omdat mensen in een café, het, café kunnen, je die, die hebt evenementen, je hebt van alles en nog wat. Ja. Dan kun je ook optreden, kun je, kun je dus ook nieuwe nummers uh, doen. En dan, uh, kijk nou, dan moet je het echt. Je van een Airplay, je dus dan, ja... Dan, dan, ja. En de, de mensen die bij evenementen staan, luisteren niet op de radio. Dus je, die ook, ja, je doelgroep wordt het heel anders op, op een of andere manier. Ja. Dus ja, vandaar dat we voor gekozen hebben om helemaal iets ander nummer op te nemen als, als, als die feestplaten. Ja, nee, dat, uh, dat is duidelijk. Ik bedoel, ja, inderdaad, net wat je zegt, een feestplaat ja, is leuk voor in de kroeg. Ja. Eh, maar ja, als je toch inderdaad eh, tegen horen wil brengen via radio, televisie, dan ja, moet je toch net even een andere eh, een melodie opzoeken, zeg maar. Ja, vind ik wel. Ja, je moet nog een beetje op aanpassen. En, ja. Ja, joh, het is maar gewoon even afwachten wat er gaat gebeuren. Maar ja, niemand gaat thuis het dak eraf schroeven en ja, dan links naar rechts springen. en Dat doe je in de café. Ja, dat kan als een paar kinderen hebben, Erik. Ja, kinderen heb ik Ja, ik zie mezelf liever voor een het café en ik heb dan een beetje los als ik dat thuis op de bank doe. Nee, ja. Het komt allemaal wel weer goed, denk ik. Jawel, jawel. Nou zeg ik, we gaan ervan uit dat we volgend jaar allemaal weer een beetje de draad op, op hebben kunnen pakken. Ja, ik vind de zomer iets te, uh, ja, iets te positief gedacht. Ja, ja, ja. Ik denk dat ja, het uh, nog even iets... Uh, we, dan, uh, we gaan de goede kant uit, denk ik, richting de zomer. Maar ja, echt alles met normaal. Uh, volgend jaar hoop ik het inderdaad weer. Ja. Ja. Daar gaan we in ieder geval vanuit, Rick. Ik zou zeggen, ja, kondig hem lekker aan. Ja, nou, dames en heren, ik ben Rick de Meer, en dus is mijn nieuwe single. Wat voelt het goed? Hey, goed weekend! Hey, hetzelfde! Hey, dankjewel, hè! He. Hoi, hoi! Doei doei, doei, doei! Wat een prachtige verschijning, wat een mooie lach. Kon mijn ogen niet geloven, ik wist niet wat ik zag. Ik heb niets meer te wensen, sinds wat mij overkwam. Een warm gevoel van binnen, meteen in vuur en vlam. Mijn hart heb je veroverd, het is alsof ik zweef. Mijn hoofd heb je betoverd, ik voel weer dat ik leef. Kan niet meer helder denken, wat jij toch met me doet. Het is niet te beschrijven, dit mag voor mij voor altijd blijven lief. Mijn loodje uit de loterij, één uit de miljoen Ja dit is het precies, het gevoel waar ik naar zocht Nu ik jou heb gevonden, laat ik never nooit meer los Mijn hart heb je veroverd, het is alsof ik zweef. Mijn hoofd heb je betoverd, ik voel Het is niet te beschrijven, dit mag voor mij voor altijd blijven. Lieve schat, wat voelt dit goed? Ik ben nu zo gelukkig, dat heb jij met mij gedaan. Door regen en door wind, wij kunnen alles aan. Zo samen door het leven, onze dromen leven valt. Ik schreeuw het van de taken, zodat iedereen het hoort.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 en uh, ja, hij had het over wat voelt dit goed. We gaan uh, ja, nog een plaatje draaien. En dan gaan we langzaam naar het nieuws van 6 uur. En dat uh, gaan we doen met uh, Esther Algra en Lach met een reden. U luistert naar Entertainment for You. Ja, en deze is natuurlijk voor de collega ja, Rob Harms. 52 kaarsjes heb je uitgeblazen. Rob zou zeggen genieten er nog van. Helaas, alles is gesloten, maar... En wij gaan naar het uh, tweede uur. We gaan eerst naar het nieuws van 6 uh, uur. Ik zou zeggen tot zo.